President Mubarak afgetreden. Honderdduizenden Egyptenaren vieren feest. En positieve reacties uit het buitenland op vertrek Mubarak. President Mubarak van Egypte is afgetreden. Hij heeft de macht overgedragen aan het leger. Dat heeft vice-president Soleiman om vijf uur vanmiddag gezegd... in een korte verklaring op de staatstelevisie. De Egyptische minister van Defensie, Tantawi... staat nu aan het hoofd van een militaire raad die het land voorlopig leidt. Op het Tahrirplein in Cairo ging een enorm gejuich op na de bekendmaking. En er wordt feest gevierd door honderdduizenden mensen. Ook in andere Egyptische steden zijn volksfeesten losgebarsten. Eerder op de middag melden Egyptische media al dat Mubarak en zijn familie uit Cairo waren vertrokken. Ze zouden naar de badplaats Sharm el-Sheikh zijn gevlogen. Op het Tahrirplein in Cairo scanderen mensen de leus het volk heeft het regime verslagen. De betogers hebben 18 dagen actie gevoerd om van Mubarak af te komen.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 De boerenzoon Hosni Mubarak maakte carrière in het leger en werd eind jaren 60 de belangrijkste man bij de Egyptische luchtmacht. In 1975 werd hij vicepresident onder Sadat. Na de moord op Sadat in 1981 werd hij de nieuwe sterke man in Egypte. Dertig jaar lang was hij de onbetwiste leider van het land. En tijdens zijn regering werd Egypte in praktisch alle opzichten een dictatuur. De presidentsverkiezingen stelden eigenlijk niets voor. Iedere keer was het zeker dat Mubarak zou winnen. Hij kon rekenen op de steun van het Westen... door zijn harde houding ten aanzien van moslimextremisten. Maar in eigen land nam de onvrede onder de bevolking toe... door de schrijnende armoede.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 Lang is onduidelijk gebleven wat het leger ging doen. Op de laatste dag van januari liet het leger weten... geen geweld te zullen gebruiken tegen de betogers. Mubarak kondigde het ontslag van de regering aan... en zei later dat hij zich niet herkiesbaar zal stellen. Maar de betogers namen daar geen genoeg mee. Tot vandaag bleven ze demonstreren om een weg te krijgen. Bij de betogingen zijn zo'n 30 Egyptenaren om het leven gekomen. De aankondiging dat Mubarak is afgetreden leidde onmiddellijk tot tal van reacties. Mohammed El Baradei noemde het de mooiste dag van zijn leven. Het land is na tientallen jaren van repressie bevrijd, al dus El Baradei, De oud-chef van het Internationaal Atoomagentschap... is de afgelopen dagen het gezicht van de oppositie in Egypte geworden. De buitenlandchef van de Europese Unie, Ashton, heeft gezegd... dat het besluit van Mubarak te respecteren is. Zo hoopt dat er nu een breed samengestelde regering komt... en heeft hulp van de EU toegezegd. In Israël heeft een regeringsfunctionaris gezegd te hopen dat de overgang naar democratie soepel zal verlopen voor Egypte en voor zijn buren. President Obama komt rond half acht vanavond met een verklaring. De financiële markten reageerden meteen positief. Op tal van effectenbeurzen gingen de koersen omhoog. Olie werd juist goedkoper. Dan ander nieuws. De Britse rechter heeft nog twee weken nodig voor een besluit over uitlevering van Julian Assange aan Zweden. De WikiLeaks oprichter wordt in dat land verdacht van aanranding en verkrachting. Over de uitlevering werd vandaag de laatste van drie hoorzittingen gehouden. Daarbij leverden de advocaten van Assange forse kritiek op de Zweedse premier Reinfeldt. Die heeft Assange min of meer neergezet als volksvijand nummer één, zeiden de advocaten. En ze denken dat Assange in Zweden geen eerlijk proces zal krijgen.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 Het weer. Vanavond in het zuiden regen met minima van rond 6 graden. In het noorden eerst opklaringen en lichte vorst. Later ook regen en in het noordoosten mogelijk sneeuw. Verder is het morgen regenachtig. In Groningen wordt het 3 graden. In Zeeland kan het 12 graden worden. Zondag bewolkt en droog met in het noorden 7 graden. In het zuiden 11 graden. Maandag weer regen. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met nog 30 files. Goed voor 107 kilometer. De meeste files staan op dit moment nog in de regio Utrecht. Verder nog een paar opvallende files. Zo staat er op de A1 Apeldoorn richting Hegelo nog 8 kilometer... tussen Afrit, Forst en Deventer. Op de Ring Amsterdam de A10 West richting Zaanstad. Daar is een ongeluk gebeurd bij de Koentunnel. Daar staat 4 kilometer file. De A12 Utrecht naar Arnhem. Bij Binnenk nog 5 kilometer na een ongeluk. Daar zijn inmiddels alle rijstoken weer open. En richting Den Haag is het misgegaan bij Zoetermeer Centrum. Daar staat 4 kilometer file. Het is nog vrij druk op de A28. Vanuit Utrecht naar Amersfoort... Is het Langzaam rijden over 8 kilometer tussen Afrit, Den Dolder en Leusden. Een nog opvallende video door een ongeluk op de A50. Arnhem richting Zwolle. Dan staat tussen Apeldoorn en Fassen 4 kilometer. Werk. Als je daar personeel voor nodig hebt... moet je verstand hebben van wetten en regels. Maar ja, je kunt niet alles weten.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 Goedenavond. Mubarak is weg en daar hoort u alles over. Hij is weg tot grote, grote vreugde van heel veel mensen in Egypte. Een uur geleden werd het aankondigen van president Mubarak afgekondigd... door zijn vice-president President, president Mohamed Hosni Mubarak... has decided to waive the office of the president of the republic. May God guide our steps. Hosni Mubarak... Has gone to bring about the change that no one, no one anywhere in the world thought was possible. Up until the 26, Hillary Clinton came out to say that the Mubarak regime was stable. What we did is just. I, I don't even know how to describe it. I am so proud. I am so proud. Explosion of happiness. It's really, it's beyond words. It's beyond words. I have been coming to Egypt all my life. I am originally Egyptian and I I know the Egyptian people. It's, no one can explain, no one can describe where this emotion has come from. No one can try and put this into context. This is. Something that historisch is historic every, of that word. Every of the word historic every meaning of woord. Elke manier van het woord historisch is hierop van toepassing. Een uitgelaten sfeer in Cairo. Ook in de buurt van de televisietoren. Kees Gravendaal uh, kijkt uit uh, op die toren. Uh, Kees, ook nog steeds aan het juichen, iedereen. Ja, en niet alleen dat iedereen aan het juichen is, maar vooral dat iedereen uh, naar zijn auto of naar zijn brommer of naar zijn motor is gegaan. En het verkeer is nu één groot feestend uh, carrousel langs de wegen, de toevoerwegen naar het Tagrierplein, uh, langs de Nijl. En iedere auto, iedere motor, iedere Egyptenaar die tracht een uh, Egyptische vlag uh, te veroveren en die uit het raam te hangen met veel getoeter en veel lawaai... Het volksfeest is in volle omvang. Ja, nou dat is dus nu bezig. Maar um, ja, de vraag is dan altijd van hoe lang blijft het feest uh, voortduren. Want er zullen natuurlijk ook mensen zijn die een tikje teleurgesteld zijn vandaag. Nou ja, in ieder geval zal het feest uh, best nog uh, enkele dagen voortduren. Maar we moeten niet vergeten dat uh, na 18 dagen de revolutie van de jeugd, zoals die dan hier genoemd wordt, zeer succesvol is geëindigd. Omdat er geen schot is gelost, behalve dan een uh, dag of uh, wat geleden toen die pro Mubarak-gasten met hun paarden en kamelen het grote plein opkwamen. Toen zijn er behoorlijk wat ongelukken gebeurd. En bovendien is er in de buitenwijken over de afgelopen periode hier en daar ook flink geplunderd. Al met al, dat moeten we niet vergeten, heeft deze revolutie 300 à 400 doden gekost. Maar in ieder geval is het politiek resultaat nu bereikt. Mubarak is weg. En meneer Suleiman, die uh, hoorde je, liet je jullie net horen, ja. heeft in een kort speechje dat bekendgemaakt opvallend is dat Suleiman niet automatisch nu Mubarak zijn bevoegdheden overneemt. Want Mubarak heeft de macht overgedragen aan de Militaire Hoge Raad onder leiding van de minister van Defensie, een 80-jarige. Tantawi, een diehard, maar die heeft erg veel sympathie de laatste tijd naar zich toegetrokken door als 80-jarige met een petje op in de grote massa op het Tahrirplein te komen uitleggen dat hij vond dat het leger met de mensen samen deze revolutie tot een vreedzaam einde moet brengen. Ja, goed, maar in ieder geval zijn de mensen er ontzettend tevreden mee van hoe het uh, is gelopen. Dankjewel Kees. Kees Daal vanuit Cairo. Mustafa Oekbi hier. Ja, we het even over die man met het petje hebben. Ja. Namelijk die generaal die op dit moment de macht heeft. Uh, ja. Want het is niet, wat Kees Daal ook zegt, de vicepresident. Nee, dat vond ik een van de meest opmerkelijke uh, uh, gebeurtenissen van deze dag. De verklaring werd weliswaar we voorgelezen door plaatsverhangend uh, president uh, Omar Suleiman. Maar... Uh, de, hij noemde met name duidelijk dat de, uh, Mubarak de zaak heeft overgedragen aan de militaire hoge raad. Dat betekent feitelijk dat de militaire dat het leger het voor het zeggen heeft. Ja, mag je dan zeggen dat er een koep is gepleegd of uh, gaat dat te ver? Nou, ik denk dat het, uh, er, er hebben twee factoren een rol hebben gespeeld denk ik, bij het vertrek van Mubarak. Allereerst uh, zijn inschatting gisteren van als ik maar te lang blijf uh, volhouden... dan zal die mensen maar vanzelf vertrekken... Ik zal af en toe wat toegeven. En uh, dan, uh, ja, dan zal ik uh, daarmee misschien uh, ja, de, de mensen massa uh, toch tevreden stellen. Dat bleek dus niet geval. Er was een enorme kater gisteren naar die spies van Mobarak. Mensen waren behoorlijk uh, uh, nou ja, teleurgesteld dat hij niet uh, vertrok. Uh, maar ik denk dat de combinatie van die massale betogen hier vandaag, die echt werkelijk overal... niet alleen maar in Cairo overigens, maar in de hele, in het ja, hele land... Ja, we hebben ze overal vandaag gehoord inderdaad. Ja, in ja Alexandria, Ismailia, Suez... en ik kan nog een paar zeden noemen, honderdduizenden... mensen de straat op, dat dat voor het leger ook duidelijk signaal was. De mensen gaan, het, gaan niet naar huis, die gaan door. En ze willen niet tot een confrontatie komen... tussen enerzijds het leger en de demonstranten. Dus heeft het leger uiteindelijk, denk ik... Het laatste duwtje allemaal barken geven om te vertrekken. Goed, maar dan heeft het leger de macht in handen. Dan is natuurlijk de vraag of het niet nu gewoon een militaire dictatuur ja, is. Ja, nou ja, dat is natuurlijk de... Kijk, als die blijdschap enigszins straks verwerkt, dan zullen de mensen toch zich afvragen van wat gebeurt er nu. En dat is heel cruciaal. Wat gaat er nu gebeuren? Komt er inderdaad... Um, een, een overgangsregering, een soort nationale regering waarin alle partijen zitting hebben. die de komende verkiezingen gaat voorbereiden. presidentiële en parlementsverkiezingen. Zeg maar dat dat een soort. ja, de, de overgang naar democratie. Uh, is het leger daartoe bereid? Is het leger daar klaar voor? Dat weten we op dit moment niet. Maar dan moeten we misschien wel weer even de verklaring van. was het gisteren erbij pakken van het leger? Waarin werd gezegd. Al... Aan al jullie wensen wordt en is gehoor gegeven. Ja, dus als we, als, we, als we een beetje optimistisch blijven en een beetje in de lijn van deze feeststemming die heerst in Kairou, zou je kunnen zeggen. dat het leger waarschijnlijk nu overgaat tot het. Eh, formeren van een nationale eenheidsregering, zoals het heet. Met alle partijen daarin zitting hebben, eh, zodat er in ieder geval gewerkt kan worden aan een, nou ja, aan een ordelijke transitie. En waarin ook de dus, zeg maar, komende verkiezingen worden voorbereid. Ja, dat betekent dat uh, iedereen erbij betrokken wordt, alle oppositiepartijen, ook die mensen die op het plein hebben gestaan. En dan krijgen we verkiezingen in september. Ja, dan, uh, of misschien net iets, uh, zelfs eerder. Kijk, september was vooral een datum die door Mubarak als zeg maar, een soort deadline werd neergezet. Voor, in, in combinatie met zijn eigen vertrek. Maar het zou best zo kunnen dat, er, dat die verkiezingen vervoegd zullen worden. Dat is afhankelijk van welke. Ja, welke tijdspad het leger gaat bewandelen. Uh, hoe dat dialoog nu. Want er moet natuurlijk wel overleg gestart worden met al die partijen. Opnieuw. In dit keer niet geleid door de vicepresident. Maar misschien door die legerleiding. En uh, dan zullen we. Nou, ik denk dat de komende dagen cruciaal zijn. En, want dan zullen we weten hoe, hoe dat tijdspad eruit ziet. Ja, ik, ik meld even tussendoor dat we zo dadelijk uh, de minister uh, te horen krijgen. De minister van Buitenlandse Zaken, Uri Roosentaal. Die uh, is in aantocht, die komt zo uh, naar een studio volgens mij toe. Of we zijn bij hem op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat horen we, dat horen we zo dadelijk. Maar eventjes uh, daarop vooruitlopend. Hoe moet er trouwens gereageerd worden door... Het buitenland, dus bijvoorbeeld door Nederland, maar ook door Europa. Nou ja, we hebben Rutte gehoord vanmiddag. Die zei van nou ja, we weten, toen was het nog niet duidelijk of Mubarak zou aftreden. Toen heeft hij gezegd van nou, we zijn voor een ordelijke transitie. Maar uh, ja, het is, het is ook een beetje covid kijken. Want we weten niet wie we straks uh, in plaats van Mubarak krijgen. Ik denk dat de Westen niet hetzelfde fout, fout zou moeten maken als in de afgelopen 30 jaar, namelijk. Uh, steunen op een Mubarak die uh, gehaat werd door zijn bevolking. Uiteindelijk is het inderdaad aan de Egyptenaren... om, om zelf een regering uh, en, en, en, ja, uh, te kiezen en zelf uit te maken wie hij zal leiden. Ik vond gisteren toch wel een opmerkelijke uitspraak van een Egyptenaar. Uh, al is het misschien, als we gaan kiezen, en het zijn vrije verkiezingen... en daar komt uit iemand, zelfs een ezel zullen we dan op onze schouders heffen... Als hij als vrij gekozen wordt. Dus dan maak je de Egyptenaren helemaal niet uit wie straks de als macht ze maar krijgt. Vrij kunnen kiezen. Als ze maar vrij kunnen kiezen. En dat denk ik dat dat ook een signaal is naar het Westen. om dat vooral te steunen. Vandaar dat ze nu zo uitzinnig zijn. Want ze zijn vrij en ze hebben de tiran verdreven. Maar dat zijn woorden volgens mij uit de Tweede Wereldoorlog. Laat nog maar één keer dat geluid horen. Dit is het Tahirplein. De Egyptenaren vieren feest. Ja, wij staan in de file. Ja, John, zo ook. Zo is het ook weer. Is ja. het al een beetje af? Eh, ja, het begint al af te nemen hoor. Maar op 20 plaatsen nog is het langzaam rijden en stilstaan. Nog een paar bijzonderheden. A1 Apeldoorn en Hengelo is het nog vrij druk. 5 kilometer bij Twello. En verderop is een ongeluk gebeurd bij Deventer. Daar staat inmiddels 4 kilometer. En daar is de linkerreis ook dicht. En op de A2 Den Bosch naar Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd bij Knoopend Vrucht. Daar staat inmiddels 2 kilometer. En ook nog een opvallende vierde een ongeluk op de A50. Arnhem richting Zolle. Dat is gebeurd bij Apeldoorn. Daar staat inmiddels een file van 4 kilometer. Daar zijn wel is de reis ook weer vrijgegeven. U luistert naar de NOS, het Radio 1-journaal. Sander van Horen is ook in Cairo een stukje verderop bij het, uh, bij het plein. Want, Sander, het nieuws van vandaag was natuurlijk... dat het niet alleen tot het plein beperkt bleef... maar nee. dat overal in de stad uh, de mensen op de been waren gekomen. Ja, een lokale aanvulling op de verkeersinformatie. Op de 6 <laughs> oktoberbrug, de grote over de mijl, over de Nijl staat een file van... Een paar kilometer en die lijkt voorlopig alles behalve op te lossen. Ja, want de mensen zijn echt nog steeds uitzinnig van vreugde, zwaaien met vlaggen en uh, zijn leus aan het skanderen. Absoluut. Uh, mensen komen hier af en toe voorbij uh, lopen. Ik ben in een uh, zijstraatje van die grote brug ben ik gaan staan. Ik kijk uit aan de overkant op het mediagebouw, waar men zoveel haat op geprojecteerd had. Uh, maar de, de, de, de mensen die rijden ook hier nog toeterend door de straten. Iedereen die een vlag heeft kunnen bemachtigen. Die heeft er ook één. Ik denk dat je dat wilde zeggen. Maar ik denk dat er ook heel erg veel mensen op dit moment in Cairo uh, aan, het, uh, aan het bellen zijn om, uh, laten we me zeggen, met de familie, maar ook met het buitenland de informatie allemaal te delen. En dat doen ze ook via de moderne media: Twitter, Facebook, noemt u maar aan. Helene Ekker, jij houdt de twitters allemaal een beetje in de gaten. Wat wordt er allemaal gemeld? Nou, bijvoorbeeld de Nederlandse politici, die twitteren er ook op los. Bijvoorbeeld Pechtold van D66 meldt... Mooi, Mubarak weg, nu volgende stap naar echte democratie. Of Emiel Roemer van de SP twittert... Mubarak weg, Rutte moet nu praktische steun bieden aan democratische wederopbouw Egypte. Kees van der Staaij van de SGP schrijft... Op onverwacht moment toch aftreden Mubarak. Geeft hoop voor veel Egyptenaren op verbetering. Maar ook risico's voor te vroeg juichen. Of de tweet van Joël Voordewind van de ChristenUnie die luidt... Met demonstranten blij dat er nieuw tijdperk aanbreekt in Egypte. Mooi volksfeest. Nu zaak dat vrijheid blijft en democratische rechtsstaat. En A Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren, die twittert... wat een kracht heeft een volk als het besluit niet meer bang te zijn. Prachtig. Nou ja, dat is zo een greep uit de reacties van, uh, van Nederlandse politie op Twitter. Nou, dat uh, prachtige en krachtige volk, dat uh, verzamelt zich daar zo in Cairo. Uh, Sander van Horen is er ook bij. De verbinding werd net verbroken. Sander, wat ik me ja. afvraag is, uh, wat voor soort mensen zijn er nu op straat? Want uh, zijn het vrouwen, zijn het mannen, zijn het kinderen, is het iedereen? Is het een doorsnee? Uh, misschien kan je nog herinneren dat we vorige week op die uh, grote demonstratiedagen een koninginnedag sfeer beschreven. Ja. Dat is het dus nu ook weer inclusief, inderdaad, uh, vrouwen en kinderen. Ik heb het idee dat met name die groep er eigenlijk de hele dag al uh, is bij geweest. Dat wil zeggen, wat ik zie weglopen en aanzien komen, dat, uh, dat is ook uh, van alles. Maar uh, ook op het uh, plein en in de zijstraten eromheen zag ik uh, kinderen die uitgedost waren met uh, Egyptische vlaggetjes, die uh, zelfs soms het gezicht in die kleuren beschilderd hadden, ook weer... Zo'n koninginnedagachtige sfeer, met andere woorden, het is uh, uh, een volksfeest, volksfeest eigenlijk denk ik de hele dag al geweest. En misschien dat dat er ook mee te maken heeft, dat uh, men echt verwachtte... Ben ik er nog? Zo? Ja, je bent er nog. Ik kwam okay. net aan jou okay. vragen, ja, ja, wat gebeurt er hoor, allemaal? Sorry, maar... Ik dacht, ik zal toch niet weer weggevallen we, we, we, we, we, Nee, één we, dus, keer is dus, uh, Niemand die ik vandaag sprak, die ging ervan uit dat het leger vandaag zou optreden. Uh, want het is een vrijdag, de gebedsdag. Het leger, dat had de afgelopen uh, uh, anderhalf, twee weken natuurlijk ook nog niet geschoten. Met andere woorden, het vertrouwen vandaag in het leger, dat was heel groot. En ik denk dat daarom mensen inderdaad weer met vrouwen en kinderen naar dat plein gegaan uh, zijn. Maar ook vandaag naar dat mediagebouw uh, zijn gegaan. Naar het presidentiële paleis, wat toch echt een kilometer of zes, zeven bij het Targierplein vandaan is. Uh, misschien het vertrouwen dat het leger niks zou doen. Dat het leger stilzijgend aan Wim Koop stond. Sander, hoor ik het nou goed? Hoor ik ook af en toe sirenes op de achtergrond? Nee nou hoor. Oh. Je bent, misschien jij wel. Nou ja, misschien ik niet. Ik, nee, dan nee, vraag ik het toeters. even. Het zijn maar, vooral toeters. De, toeters. de toeters in dit land zijn wat minder aan regels gebonden <laughs> dan in Nederland. Dus je hoort er soms hele exotische tussen. <laughs> Zo kan je het inderdaad ook uh, samenvatten. En ze blijven juichen en ze blijven inderdaad feestvieren. Absoluut. En dat zal de komende nacht in elk geval wel doorgaan. Uh, Hoewel, ik denk dat je op een gegeven moment ook natuurlijk die gezinnen, maar ook mensen naar huis ziet gaan. Kijk, we hebben natuurlijk de afgelopen weken wel beschreven. Mensen wilden gewoon weer aan het werk. Uh, heel veel mensen op het plein wilden dat ook. Maar die eis, die ene eis, die was nog altijd niet ingewilligd. Nu is dat wel zo. Veel mensen zullen weer gewoon aan het werk gaan. Veel mensen zullen ook gewoon... Thuis naar de televisie willen kijken. Kijken hoe het nu verder gaat. Het leger wat aan de macht is. Ja, dat is eigenlijk nooit anders zo geweest. Mubarak zat daar door het leger. En uh, wie er nu ook komt. Wat er ook in de tussentijd tot de verkiezingen gaat gebeuren. Het gaat met steun van het leger. Mensen hebben vertrouwen in dat leger. Zeggen uh, ook de demonstranten op het plein. Laat overlet dat ze natuurlijk buitengewoon nieuwsgierig zijn. wat er gaat gebeuren de komende tijd. Goed, dankjewel. Sander, Sander van Hoorn met af en toe van die exotische toeters. die ik dus uh, abusievelijk aan zou uh, hoorden. Voor. Voor ambulances, dat zijn het allemaal niet. Uh, Moestafa, laten we even stilstaan bij die Twitters de, die ik uh, net hoorde. van onze eigen politici, de Nederlandse politici. Uh, een volgende stap is de stap naar echte democratie en we moeten dat praktisch steunen. Is dat mogelijk, praktisch ondersteunen? Vanuit hier? Ja, absoluut. En ik denk dat je dat op uh, verschillende manieren kan doen. Je kunt, er zijn al, zeg maar, de civil, de burgerlijke uh, uh, samenleving, de civil society. die ondersteunen, daar zijn enorm veel. Uh, Nog over uh, uh, zeg maar niet uh, regeringsgebonden organisaties die met allerlei maatschappelijk sociale activiteiten, projecten bezig zijn uh, op alle mogelijke terreinen. Die zou je kunnen steunen en uh, uh, we zagen net zojuist, en uh, dat hebben we niet meer gekregen, maar we zagen zojuist ook een reactie van de Amerikaanse vicepresident Biden. En die zei ook van, we moeten de rechten van de Egyptenaren nu respecteren. En dit is een... Dit is de, de wil van het Egyptische volk. En ik denk dat dat vrij essentieel is, ook denk ik voor de westerse leiders, om dat vooral voor ogen te houden. Die te hebben, ja, oké, okay, maar dat, zeggen ze, ja, okay, maar dat zeggen ze. Wilt, ja. uh, dat zeggen die westerse leiders. Maar aan de andere kant hebben die natuurlijk ook een andere agenda. Ja. Want die hebben ook de agenda van Egypte, een belangrijke bondgenoot daar in het Midden-Oosten. Ja. Uh, voor de stabiliteit en de vrede. Ja, maar je kunt het denk ik naar mijn gevoel. Uh, en dat is denk ik ook de les die je zou moeten trekken, uh, door die steun, die jarenlange steun. Voor je kunt bondgenootschap alleen maar denk ik, winnen als je ook inderdaad luistert naar de wensen van het volk. En ik denk dat die bondgenootschap vanzelf eh, zal blijken. En op het moment dat je inderdaad voortdurend op de verkeerde paadwet... en eh, eigenlijk dictators steunt, omdat dat goed uitkomt, ja, dan zal er een moment komen dat dat, dat dat tegen je werkt. En we zullen zien dat, dat, ja, dat er heel veel mensen dat toch het westen kwalijk hebben genomen. We zagen dat er eigenlijk de afgelopen dagen ook herhaaldelijk. Eh, eh, Um, geroepen worden door demonstranten. Die zeiden van ja, maar het Westen heeft Egypte jarenlang in de steek gelaten als het gaat om het waarborgen van allerlei vrijheden. Ja, maar, maar het Westen is ook bang, elke keer opnieuw, met het trauma misschien van uh, Iran uh, 79, wanneer was het, ja. uh, dat er op het moment dat het volk echt gaat, uh, zich gaat uiten, dat je een soort uh, islamitische revolutie krijgt. Ja, dat is heel begrijpelijk, maar uh, het zij zo, zelfs als dat het geval zou kunnen zijn. Dan is dat toch het wil van, van, van de bevolking. Eh, we, hebben, we kunnen natuurlijk ook niet uitmaken wat er eventueel in Nederland voor regering samengesteld kan worden. Het is het wezen van democratie natuurlijk. Ja, het is het wezen van democratie. En we zagen natuurlijk ook goede voorbeelden in Indonesië, in, Tureke, in, in Turkije. Twee islamitische staten feitelijk met een, toch een, naar mijn gevoel, een, een, een stabiele democratische staat. En uh, dat is ook de les die je kunt, uh, die je kunt uh, nemen. Ja, maar dat is natuurlijk waar de Amerikanen met name ook mee geworsteld hebben. Ja, en dat is ook de switch. De, bedoel, de, de moeilijkheid inderdaad, wat je zelf zegt, de Verenigde Staten uh, tegen de hoop liepen de afgelopen dagen. Ze wilden de straat steunen, maar ze konden eigenlijk ook niet direct uh, Mubarak afvallen... door te zeggen van je moet niet vertrekken. Maar goed, het was duidelijk dat Amerika ook inzag... dat Mubarak langer steunen, ook tegen de belangen van de VS op een gegeven moment uh, uh, zich zouden keren. Ja, het was ook wel bijzonder trouwens, en misschien een soort uh, toeval... dat op het moment dat het begon... die uh, Egyptische generaals toevallig allemaal in Amerika waren. Ja, want nogmaals, uh, do, uh, uh, uh, daar is uh, een enorme samenwer nauwe samenwerkingsverband... tussen Egypte en de Verenigde Staten op alle mogelijke ter terreinen. En zeker op het gebied van uh, militaire terrein. Goed, laten we nog eens even kijken hoe dat klinkt, uh, feestgeluid... en hoe mensen klinken die aan het feesten zijn... Sheree Atiya is Egyptenaar, woont deels in Nederland... maar is op dit moment op het plein waar het allemaal gebeurt. Nog iedereen nog steeds aan het feesten bij jou? Sorry. Iedereen, voor... is, iedereen is nog steeds aan het feesten? Ja, zeker. En mensen lopen nu misschien een weg van de, van, de, van de plein. En waar gaan ze daar naartoe als ze weglopen van het plein? Ja, ze lopen gewoon door de steden. Ik denk, uh, iedereen was echt... Uh... Moe, bijna 18 dagen zo in de straat. En mensen lopen door de straat, de, de straat uh, ja, ik weet niet... Uh... We hebben beslissen te blijven, maar nu we kunnen we terug gewoon slapen, eindelijk. Ja, Wat. Hoeft, wat, wat hoe zou dat bijvoorbeeld vannacht gaan? Ik bedoel, de afgelopen 18 nachten was er altijd wel iemand aanwezig op het Tagierplein. Oh, wacht, heb, heb je een moment? Er is een verklaring van onze minister van Buitenlandse Zaken. Blijf gewoon hangen, weet je ook hoe Nederland erover ja. denkt? Minister Rozenthal. komen we nu bij. Wie hier? Hier is radio. Hallo, hallo. Ja, hallo, ja. Hans Andringa. We, we, even... we zijn live in de uitzending. Minister ja. Rosenthal heb jij bij je staan? Ja, kan ik er weer in jongens? Ja, het is uh, Radio 1. Hans Andringa bij minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken. Want die gaat een verklaring afleggen over de situatie in Egypte. Het aftreden van president Hosni Mubarak. Hans. Ja, Hans. de gebeurtenissen van de laatste uren. Wat was uw eerste reactie toen u hoorde van het aftreden van president Mubarak? Uh, ...dat dit een hele bijzondere dag is voor Egypte, voor de Arabische wereld, ook voor ons. Een hele bijzondere dag, omdat? Omdat president Mubarak na 30 jaar uh, is afgetreden. Uh, daarmee een, toch een hele belangrijke verandering plaats heeft in Egypte. Dat heeft uh, ongetwijfeld dan veel gevolgen. Je ziet dat ook aan de blijdschap van de Egyptische bevolking geeft dus aan dat er na gisteren een stap is gezet weer op weg naar datgene wat echt moet gebeuren. Namelijk de weg moet vrijgemaakt worden nu via een breed gedragen regering naar uh, vrije en eerlijke verkiezingen. En naar een uh, land dat uh, de mensenrechten en de rechtsstaat in het vaandel draagt. De wens van het Egyptische volk is steeds heel duidelijk geweest. Mubarak is weg. Toch heeft Nederland en de EU die wens nooit openlijk ondersteund dat de president moest opstappen. En ook de afgelopen 30 jaar heeft het Westen steeds deze president gesteund. Geeft dat niet een beetje een dubbel gevoel nu? Ik sta hier niet uh, tegenover u als een commentator... over hoe de zaken zich hebben ontwikkeld in de afgelopen 30 jaar. Ik kijk naar de situatie van nu. Ik kijk ook naar de situatie in de nabije toekomst. Er moet in Egypte ontzettend veel gebeuren. Dat weten we ook. Er is nu een uh, militair bewind aan de macht. Hij heeft de macht voor dit moment. Uh, die moet dus nu zo snel mogelijk de zaken overdragen aan die breed gedragen regering... waar de Europese Unie ook al een paar weken om heeft gevraagd... ook Nederland om heeft gevraagd. Dat is de weg die we nu moeten gaan. Maar u staat hier niet als commentator, u staat hier als minister van Buitenlandse Zaken. U bent uh, de opvolger van uw voorganger. Er is uh, continuïteit van beleid. De afgelopen jaren heeft Nederland, maar ook de EU, steeds president Mubarak gesteund. Wat, wat is nu een goede manier dan, laat ik het zo vragen, voor, voor Nederland, voor de EU? Om toch die relatie die nu anders gaat worden waarschijnlijk, om die op een goede manier voor te zetten. Terwijl we misschien door die steun van de afgelopen 30 jaar toch een beetje op achterstand staan. De Europese Unie en Nederland noemt u, zowel de Europese Unie als Nederland, legt nu ook heel duidelijk uh, uh, op tafel de bereidheid om Egypte op alle mogelijke manieren te ondersteunen en hè, om ze te helpen op weg naar die vrije en eerlijke verkiezingen, op weg ook naar hervormingen. En dan vraagt de bevolking zich af, had u dat niet 10, 20 jaar eerder kunnen doen? Laten we nu toch vooral kijken naar het moment van nu en naar de toekomst. En daar is waarachtig het nodige te doen. Er is veel te doen. Wat kan de EU doen? De EU kan natuurlijk bijdragen aan, daar is ook ervaring mee... ...ondersteuning van, van, het, uh, van het proces richting verkiezingen. Er zijn natuurlijk ook op tal van andere punten... Is er, ...kunnen er bijdragen van de Europese Unie worden geleverd, ook door Nederland. Dat zit natuurlijk ook in datgene wat we natuurlijk ook in de afgelopen decennia veel hebben gedaan. Hulp voor uh, allerlei projecten in de sfeer van uh, gezondheidszorg, onderwijs en wat is meer zijn. Dus dan zit je typisch ook bij uh, de, de ontwikkelingskant, de ontwikkelingssamenwerking... Waar Egypte nu zeker ook uh, veel voor nodig heeft. En je kunt dus ook heel concreet natuurlijk denken aan datgene wat ook vanuit de Kamer is, is genoemd op een bepaald moment. Als er daar behoefte bestaat aan eerste levensbehoeften, voedselhulp, dat doen. Dank u wel voor de eerste reactie. Minister Roostaal van Buitenlandse Zaken. Hij was in gesprek met Hans Andringa. Ondertussen zien wij hier op het Tahirplein, waar het toch allemaal gebeurt, een militair op de schouders gaan van de demonstranten, van de overwinnaars zou je bijna kunnen zeggen. Daar op datzelfde plein, maar dan iets hoger met een mooi uitzicht over dat plein, staat Hans Jaap Melissen. Hans Jaap, wat is jouw beeld nu? Ja, het vuurwerk is net ook vooral de lucht in te gaan. En ook steeds niet in bepaalde hoeken. Ja, maar er gaat weer wat. Er wordt enthousiast onthaald door de mensen in het appartement waar ik ben. Uh, heel veel jonge mensen en uh, heel veel blije mensen. Daar hangen om me elkaar te naar De jongen die ik nu even hier naartoe haal. Mijn die... nou, vriendin, hier. hoe gaat je vriendin? Well, we're absolutely done. This, this has been a day that you've been waiting for for years. Uh, I personally never expected to see it, yeah. and here I am. I'm not, I'm not even 30, and he's the only one I've seen mm -hmm. in my entire life. Uh, we're done. We can't wait for the rest. Yeah, I can't niet wait dat de rest hier nog gaat komen, maar ik ben dus verbijsterd, verbazd dat dit nooit is gedaan te maken. Ik ben nog niet eens 30. Hij is 24, en hij vindt niet anders dan Mo Barack. En ja, één van deze mensen. Ik vind het af en toe mensen hebben een T-shirt aan met uh, wij gaan niet weg, hij gaat weg, staat erop in het Arabisch. En, and, and your job? I am an interior designer. Alright, right, well, the country will be newly designed. Hopefully as well. I lost a lot of money the past few weeks. I am actually my company bankrupt. That's no problem. You will uh, get back on the train. Ah, oh, we no, hadden interieur uh, architectenbureau tje dat is uh, over de kop gegaan de laatste weken. Had maar zo net mee begonnen. En, uh, maar wil nu in dat nieuwe Egypte, daar weer nieuwe stappen inzetten. En hij denk net ook al van, ja, ik, ik, ik heb een uh, interieurarchitectiebureau... ...maar het hele interieur van Egypte, daar gaat gewerkt worden. En daar zou ik ook nog wat voor willen doen. En nou ja, de optimistische sfeer, uh, ondanks natuurlijk dat we gezegd... ...de militairen nemen over, maar dat zien deze mensen hier in het appartement... ...en de mensen beneden niet als een uh, bedreiging. Uh, dat kan dus zijn klinken, maar zeggen uh, dat het staat aan onze kant... ...je hebt mensen inderdaad misschien al die... Het leven op de schouders hebben genomen in het publiek. Als het maar tijdelijk is, als het maar zo snel mogelijk een overgang komt weer naar een civiele situatie, naar een gezonde regering. Dat is ons als allemaal best. En dan blijven wij gewoon vanavond en tot 10 uur de nacht steeds vieren. Dat is de stemming hier aan het Stadgeerplein. Het overwinningsplein de overwinning van de jeugd, maar ook nog veel meer. Jong en oud loopt hier nu door elkaar. Van twee maanden oud zelfs tot, uh, nou ik denk dat het tot 60, 70. We elkaar hier op het balkon dat uitkijkt over het vuurwerk dat nu weer aan elkaar spat op het plein. Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep. Op dat plein dus waar het nog steeds feest is. Waar het vuurwerk de lucht in gaat. Waar de militairen op de schouders gaan. En waar de overwinning de overwinning van het volk... En maar misschien ook wel de overwinning van de jeugd... op president Mubarak gevierd wordt.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 Specialist in medische vakliteratuur. Radio 1. Het NOS-journaal. Egyptische president Mubarak is afgetreden en heeft de macht overgedragen aan het leger. Vanmiddag om vijf uur werd dat bekendgemaakt door vicepresident Suleiman. Op het Tahrirplein in de hoofdstad Cairo ging een enorm gejuich op na de bekendmaking. Mensen skanderen onder meer de leus: Het volk heeft het regime verslagen. Op heel veel plaatsen in Egypte wordt nu feest gevierd.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 hebben 18 dagen actie gevoerd om van Mubarak af te komen. En dat is het belangrijkste nieuws op dit moment. Het weer. Gert Riemstra. We zitten op een schetsen van zachte lucht in het zuiden en koude lucht in het noorden. En op veel plaatsen regent het nu. Vanavond draait de wind bijna overal naar het noordoosten. En neemt op de warren toe naar vrij krachtig windkracht 5. In de nacht neemt de wind verder toe. In het midden en zuiden van het land blijft het vannacht bewolkt. En af en toe regent het. In het noorden wordt het droog met opklaringen.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met nog acht files, goed voor 30 kilometer. De meeste files beginnen al snel op te lossen. Geldt echter nog niet voor de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Want daar staat door een ongeluk tussen Afrit Forst en Deventer-Oost nog 9 kilometer. Bij Deventer-Oost is de ook nog afgesloten. De NOS, het Radio 1-journaal. We gaan door uh, WNL met de uh, avondspits. Het komt om half acht, zoals uh, de afgelopen dagen... tijdens de Egyptische uh, revolutie wel vaker het uh, geval is. Want het is vandaag feest in de straten van Cairo. Sander van Horen maakt met zijn telefoon deze korte reportage. Onze taxi het mee op dit moment. De ramen staan open. En in de kleinere straten aan de rand van het centrum... viel me op dat de mensen haast bedeest waren of het nieuws niet beseften of gewoon nog niet wisten... ...en elk van niet op reageerde. En naarmate je dichter in de buurt van het uh, centrale Tagrierplein komt... ...ja, dan zie je de auto's toeteren. Net op een kruispunt. Toeterende auto's. Mensen die uit de ramen hingen, zwaaiend met vlaggen. Ik rijd nu langs twee tanks eens dus even kijken. De militairen die zitten er nog altijd op. Lijkt het allemaal een beetje gade te slaan. Grote vraag lijkt nu te zijn, hoe nu verder? En ik denk dat de mensen die uh, nu aan het feesten zijn... ...dat ook zij zich daar op dit moment al van bewust zijn. Want Mubarak is dan weg, maar wie komt er voor in de plaats? Thank <laughs> you. Twee mannen die filmen elkaar terwijl ze met vlaggen rondlopen. Ze lopen langs het Hilton Hotel en komen dan uit de straat van het Mediagebouw. Het gebouw van de staatstelevisie. Een meneer die maakt met twee handen het V-teken. Steekt de handen met gebalde vuisten in de lucht. Dat is op dit moment het beeld in Cairo. Mensen staan ook gewoon over de 6 Oktoberbrug geleund te kijken... naar de menigte die daarvoor voor het gebouw van de staatstelevisie had gestaan. En die nu gewoon aan het lopen is. Waarheen? Het is onduidelijk. Richting het plein richting straten, maar gewoon aan het lopen. Een hele familie met Egyptische vlaggen rondom de armen gebonden. De kinderen die de vlaggen met zich meedragen. Hier een meisje wat omarmd wordt door haar vader. Geen idee waar hij naartoe loopt. Ik stel me zo voor dat de vlaggenverkopers nu goede zaken doen. Dat doen ze in elk geval tussen de geparkeerde auto's. En een brommer heeft er net eentje gekocht. Dat we zeggen niet de brommer zelf natuurlijk, maar de man die op de brommer zit. Hij rijdt er vandoor. De reportage was van Sander van Horen. Astrid Heijkenboom is in Alexandrië. Ze had zich al feestelijk gekleed. Uh, maar heeft de telefoon en de camera even opgeladen en is inmiddels de straat opgegaan. Want we spraken je een uur geleden nog thuis. Waar ben je nu? Na uh, een naar de stad. En uh, ja, nou, we rijden behoorlijk hard, moet ik zeggen. Het raam is open en de ene hand op de slag en de andere hand de telefoon. En... Uh, ja, we zijn nog even buiten. We moeten nog even iets verder de stad in, maar er zijn heel veel auto's onderweg. Ja, want je en bent zo te horen niet ik de enige. Hier is het straat Dus ik verwacht wel een gekke huis, zo erin. Ja, en je, volgens mij ben je nu al niet uh, de enige, als ik dat zo hoor. Wat zegt u? Vol volgens mij ben je uh, nu nog uh, zelfs niet de enige. Er zijn wel veel auto's onderweg naar het centrum. Ja, ja, er zijn heel veel auto's. Er zijn al ontzettend veel mensen in de stad, Wij de. Ramle en kijken hoe ver we komen. We hopen dat we überhaupt de stad halen. Ja, want is er een centraal punt in Alexandrië waar iedereen bij elkaar komt? Dat is uh, Maarten te Ramle, waar ook de grote moskee was... waar alle demonstraties dagelijks begonnen. En daar komt iedereen bij elkaar en daar is het nu ook een groot feest, Precies. Ja. En de hele, hele stoet die voor het paleis stond, het uh, Rassaltin-paleis... Die is op weg naar dat punt. En daar dus we wordt... gaan naar de boulevard en ik denk dat de boulevard het muntje vol zal zijn. Ja, daar wordt het grote feest gevierd. Nou, uh, ik hoop dat de telefoon uh, het houdt. Dan bellen we straks als je... Misschien daar uh, oh. aangekomen bent, uh, nog een keertje. Veel plezier vast. Daar gaan wel, Astrid. Hey, so. Astrid Oké, okay, Hoi. Now. We gaan verder praten met uh, Bertus Hendricks. Uh, Bertus, eventjes, want er komen ook vragen binnen uh, voor, uh, van mensen. Uh, het Tahrirplein, uh, wat betekent dat eigenlijk letterlijk? Tahrir betekent bevrijding. En dat is uh, zo genoemd na de bevrijding van Egypte van de uh, Engelse kolonisatie. Ja. En het speelt een grote rol ook in de geschiedenis vandaag, ja. maar uh, ook in het verleden. Nou ja, kijk, de, de, de, de, de. Vergelijkbare demonstraties, maar dan op een schaal van vlak naar de Tweede Wereldoorlog. Die kwamen vaak over de Castronilbrug, de, de, de brug die uitkomt op, uh, op Tahrir Square. En, uh, daar, daar hebben dus zoveel demonstraties plaatsgevonden. Daar, hebben, uh, de, daar is de, uh, de demonstraties uh, tegen uh, de, de, de koning uh, Farouk. Uh, die, die kwamen daar, die gingen ook naar het Abdin uh, het paleis uh, wat uh, in, uh, niet zo ver daar vandaan ligt. Het koninklijke paleis, waar Mubarak uh, vaak met de, uh, ontmoeten. Het is echt uh, ja, het, het hart. En het was ook. Vroeger had je daar de Mugamma, dat hele grote gebouw wat je dan ziet. Het was het gehate centrum waar je naartoe moest voor al je vergunningen. Waar je uren doorbracht omdat de ambtenaren uh, <laughs> niet werkten. Uh, of je eindeloos liet wachten. Al die, al die minachting voor, laten we zeggen, voor de gewone mensen. Dat was daar ook. Dus uh, het is een plein dat. Ja, het, het speelt een centrale rol in het bewustzijn en in de ervaringen van uh, Egyptenaren jong en oud. Ja, ja goed. Uh, dat is de geschiedenis van het plein. Dan vandaag. Um, want de grote vraag is nu, wat nu? Wie neemt het over? Wie, heeft, wie is de baas? Nou, officieel is dat dus de, de, de, die, die militaire raad. Hè, van, uh, en, en zoals ik het zie, zit uh, Omar Soleiman daar niet in. Dus dat, dat is denk ik wel belangrijk om uh, nog even te, te verifiëren. Maar uh, voor zover ik in de gauwigheid heb kunnen nagaan, zit Omar Soleiman daar niet in. En dat is ook een belangrijke boodschap. Uh, als dat inderdaad zo is, omdat uh, kijk, die, uh, al die demonstranten die hebben vanaf het begin gezegd nee tegen Mubarak, maar ook tegen Omar uh, Soleiman die gewoon uh, de. De, de, de schaduw is, uh, van, en, en de laatste uh, t, uh, 14 dagen de sterke man... Uh, en, uh, een overdracht aan hem wat gisteren geprobeerd is. Hè? Dat, dat wilden ze onder geen beding. En nu hebben we een nieuwe situatie waarbij het leger... Uh, die de militaire raad met alle bevoegdheden heeft... En daar zitten uh, een, een zestal... Uh, um, er een, zit één veldmaarschalk in en, en zes, geloof ik, vijf maarschalken. Uh, en en de, de, de stafchef van het uh, landleger, Sami Hanaan, de man die uit Washington was teruggekomen... uit het strategisch overleg met de Verenigde Staten. Uh, dat zijn nu in eerste instantie degenen die het, uh, uh, volgens de mededeling... van Omar Soleiman nu uh, de macht uitoefenen. Maar uh, de, de demonstranten zullen willen, uh, en ook dus die bewegingen die dat hebben ondersteund, dat daar, uh, in, dat, dat wordt aangevuld hè, dat met een burger uh, of een... Uh... Maar komen dan mensen als uh, El Baradei om de hoek kijken? Dat zou, dat zou kunnen. Uh, uh, hij is een van de eerste die dat naar voren heeft gebracht en ook eigenlijk de hele, hele crisis heeft gezegd, uh, misschien een soort driemanschap, een presidential council, een presidentiële raad, dat het niet alleen maar de militairen is, maar het is duidelijk uh, dat voor, voor velen dat de militairen voor de stabiliteit en de orde en, en de rust moeten zorgen, maar ze wil niet... Al die demonstranten en al die mensen die uh, zoveel verloren hebben, 300 doden en, en, en, en vele, meerdere uh, honderden gewonden, dat is niet om van Mubarak in een militaire dictatuur verzeild te raken. Dus men zal het momentum willen handhaven, men zal willen dat er in de overgangsperiode dat er ook uh, burgers bij betrokken zijn. En ik kan me ook voorstellen dat een, uh, een man als Amro Moussa, de, de huidige secretaris-generaal van de Arabische Liga, uh, dat die daar een rol in zou spelen, of uh, Sirri Siam, dat is het hoofd van de constitutionele is een rechter. Uh, het hoofd van een constitutionele hof. Die naam die hoor ik ook uh, veel noemen. Uh, en de rechters hebben een, uh, een, een goede reputatie gehad. Omdat uh, in, uh, in 2007 is het de zogenaamde intifada van de rechters geweest. Uh, toen Mubarak het toezicht van de rechters op de juistheid van de verkiezingen wilde afschaffen. Omdat hij de laatste verkiezingen compleet wilde kunnen vervalsen. Zonder uh, hinderlijke pottenkijkers als de rechters. Dus die rechters die hebben ook uh, enig aanzien. Al dat soort scenario's die gaan over tafel. Uh, maar ik denk dat het niet alleen maar bij dat militaire mm -hmm. raad blijft... maar dat men zal proberen om het uit te breiden... zodat ook burgers erbij betrokken zijn. Goed, Berters. Laten we eens even kijken wat er ook allemaal... want het is tenslotte de revolutie van de sociale media... wat er allemaal gezegd wordt op Twitter. Helene Ecker. Ja, Geert Wilders bijvoorbeeld heeft nu ook getwitterd... Historisch moment. Egyptische volk bevrijd van dictator Mubarak. Ik hoop dat ze er geen islamitische dictatuur voor in de plaats krijgen. Of Wael uh, Ghonim, hij is een initiator van de protesten in Cairo... laat in een tweet weten, felicitaties aan Egypte. De crimineel heeft het paleis verlaten. En hij schrijft ook... Beste beste westerse regeringen, jullie waren 30 jaar stil en steunden het regime dat ons onderdrukte. Ga je er nu dan ook niet mee bemoeien? Of Jeroen Akkermans van RTL die twittert: Ik lees net dat de buitenlandbaas van de EU, Catherine Ashton, het besluit van Mubarak om af te treden respecteert. Brothers and sisters of Egypt, you have given the world the most precious gift, the belief that ultimately right will prevail. Al dus Desmond Tutu op uh, Twitter. Zuid-Afrika. Precies. Of, nou ja, gewoon iemand die meeleeft. The noise of Tahrir Square is deafening, but in a good way. It's sweeter than any music in the world. Nou ja, en op Twitter werden ook al dagenlang grappen gemaakt met zo'n installatiebalkje. Zo'n zo balkje dat je ook altijd ziet als je iets probeert te downloaden. En dat balkje stond al een paar dagen op 99%. En nu dan eindelijk, Mubarak, puntje, puntje, puntje, has successfully uninstalled, 100% complete. En de noise of het Taghiërplein, dat is deze, dit geluid. Er wordt ook ondertussen gezongen, nou ja, dat gezongen geschreeuwd. En van alles en nog wat wordt er daar gedaan. In ieder geval vreugdeuitingen geuit. Internationaal trouwens wordt er ook gereageerd op het aftreden van Mubarak. Kisia Hekster is in Moskou. Kisya, wat laten de Russen weten? De minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, die heeft net gereageerd... en hij benadrukt in zijn verklaring het belang van stabiliteit. Stabiliteit in Egypte, de oppositie en de leger... en wie er dan daar ook aan de macht komt... die zullen met elkaar voor die stabiliteit moeten gaan zorgen. En dat is geen toevallig gekozen woord... want de Russen zijn, ik zou bijna zeggen... allergisch voor alles wat maar ruikt naar revolutie. En niet in de laatste plaats, omdat zij vlakbij huis in Centraal-Azië... landen als Oezbekistan, Kazachstan, ook presidenten hebben die al twintig jaar of langer aan de macht zijn... onder vergelijkbare omstandigheden als in Egypte. En de Russen zijn erg bang dat dat over kan slaan. Misschien ook wel naar Rusland. Ja, maar er is wel een bijzondere relatie. Want Bertus, is, uh, is onze vriend uh, Mubarak niet ooit opgeleid in, uh, in Rusland? Ja, in de tijd dat de, de, de Sovjet-Unie nog een belangrijke bondgenoot was van Egypte... en dat heeft geduurd tot 1971, toen heeft Sadat, de voorganger van Mubarak... al die Russische adviseurs naar huis gestuurd en is men een bondgenoot van Amerika geworden. Maar in die tijd ging iedereen naar, Amerika, of naar Rusland om daar in de militaire academische opleiding te krijgen. Ja, goed. Speelt dat nog een rol, ja? Jazeker, dan zullen ze in de Kyrgyzije, waar Hosni Mubarak inderdaad opgeleid was, natuurlijk heel trots op zijn. Ja, Bertus zei het al, de liefde bekoelde behoorlijk nadat de, de, Rus, de Egyptenaren zich op Amerika gingen richten. En ik moet zeggen dat Rusland zich nu niet heel erg actief meer verhoudt tot Egypte. Alleen op één vlak weten ze in Egypte heel goed wat de Russen zijn. Want er gaan ongelooflijke hoeveelheden Russen op vakantie naar Egypte. Dat hebben we ook de afgelopen weken uh, al gezien. Iedereen wilde weg uit dat land, maar de Russen die bleven maar komen. En zij die daar we, uh, waren wilden niet weg. Dus ik neem aan de, dat de vliegtuigen vanaf uh, Moskou snel weer beginnen te vliegen. Op uh, Sheikh en op Hoorgada. vol met Russen, die vakantie gaan vieren in Egypte. In Israël zit Anki Rechers, ook uh, correspondent. Anki, uh, Israël was een beetje angstig voor een machtswissel uh, in Egypte. Um, hoe wordt er nu op gereageerd? Zijn ze blij daar of, of juist niet? Nou, ik denk het niet, want ze zijn, uh, je zou kunnen zeggen, bezorgd en heel onzeker. Uh, Israël is de afgelopen weken erg be bekritiseerd over uh, haar negatieve kijk op de evenementen en op de ontwikkeling in Egypte. Maar ja, Israël is uh, bezorgd en terecht bezorgd, want er zijn natuurlijk een aantal scenario's die nu openstaan, die waarschijnlijk niet ten goede zullen komen van Israël. Het gaat erom wat de volgende stap zal zijn van de moslimbroeders. In Israël maakt men zich zorgen over het vacuüm wat er eventueel kan ontstaan. Gaat deze revolutie vreedzaam door? Komt er een anarchie? Wie gaat de plaats vullen van Mubarak die voor Israël... dus in de afgelopen 30 jaar voor stabiliteit heeft gezorgd? Dat valt nu weg, dus de vraag is waar gaat het nu wel naartoe? Ja, Ze zijn vooral bang voor laat maar zeggen, de invloed van de moslimbroeders. Ze, ze begrijpen hier dat de moslimbroeders waarschijnlijk niet het regime zullen onderovernemen, overnemen... maar toch in ieder geval wel een belangrijk onderdeel zullen worden. En wat, we hebben dus een aantal uh, uitspraken gehoord van leiders van de moslimbroeders... die nou niet bepaald uh, de Israëliërs tot, uh, tot uh, gerustheid stemmen. En het gaat er natuurlijk ook over dat de, de grens met Egypte die tot de afgelopen 30 jaar dus... ...spil is geweest vanwege de koude vrede met Egypte. Daar zal weer aandacht aan besteed moeten worden. Dus het Israëlische leger zal zich ook totaal moeten gaan reorganiseren... ...en zich niet meer alleen maar concentreren op het noorden en op Iran en op Syrië... ...maar nu ook op Egypte. Dus grote onzekerheid hier en grote bezorgdheid. Want wordt er echt in dat soort termen al gesproken in, in Israël... ...dat ze laten we zeggen de flank, de grens met Egypte ook weer echt in de gaten moeten gaan houden? Absoluut. We hebben al gesproken over het re reorganiseren van het Israëlische leger. Wat natuurlijk ook een heleboel financiële consequenties heeft. Maar ze zullen zeker niet meer in dezelfde situatie zijn zoals ze de afgelopen 30 jaar zijn geweest. Daarbij heb je natuurlijk ook de wapensmokkel die nu via de Sinai woestijn ongehinderd waarschijnlijk de Gazastrook binnenkomt. Dus Israël heel erg bezorgd vandaag. Dank je Anki. Bertus, ja, Israël uh, maakt zich grote zorgen. Is dat terecht? Ik denk dat dat uh, uh, niet uh, terecht hoeft te zijn... Men gaat veel te snel de conclusie trekken... dat het nieuwe Egyptische regime... meteen wordt gemonopoliseerd door de moslimbroeders. Of gedomineerd, of dan zodanig invloed... dat men onmiddellijk het vredesverdrag zou willen opzetten. Ik denk niet dat dat zal gaan gebeuren. Want ook Egypte heeft belang bij stabiliteit. En heel veel Egyptenaren die zullen niet uitzien... naar een nieuwe oorlogseconomie... en alles wat daarmee gepaard gaat. Ze willen democratie. We willen geen oorlog. Nee, en, maar het is wel zo dat ze ook willen uh, dat uh, de, uh, de vrede met Israël een vrede is die voldoet aan wat in de tijd ik hem deed is overeengekomen. Dat was wederzijds erkenning, maar ook een oplossing voor het Palestijnse vraagstuk. En daar zullen de krachtsverhoudingen uh, radicaal veranderen, want het is niet meer zo dat uh, een, een nieuwe Egyptisch regime, uh, wat de legitimiteit heeft van het volk, uh, dat die uh, akkoord zal gaan met de, de zeer eenzijdige uh, wijze waarop de regering Netanyahu en, en, en voorgaande regeringen eh, zijn opgetreden... zoals er ook is eh, de, de, de, de uiting is gekomen... in al die openbaringen van de Palestine Papers, de, de, de Palestijnse Wikileaks, eh, zal ik maar zeggen. Maar het bleek dat de Palestijnen eh, toch heel veel eh, bereidheid hebben getoond... om pijnlijke concessies te doen en dat die allemaal zijn afgewezen. Onder het mond, we hebben geen partner. Het bleek dat degene die geen partner was... dat dat eh, de Israëlische eh, kant was van het israëlisch palestijnse conflict. Dus op dat terrein komen de kaarten heel anders te liggen. Maar ik denk... Dat dat dat op de lange termijn in Israëls belang is. Want de, de, de vrede die er gesloten was... dat was een vrede tussen, tussen de tussen, uh, Israëlische democratie uh, en een, een, een Egyptische dictatuur. En die heeft op het niveau van het volk nooit een warme vrede opgeleverd. Het was altijd een koude vrede. En er waren altijd uh, bewegingen tegen de zogenaamde normalisatie. Mm -hmm. Iedereen in allerlei... de journalisten en, en de schrijversbonden... Die, die boycotten de normalisatie de, van de betrekkingen met Israël... Een nieuw Egypte zal die betrekking op een andere leest schoeien. Het zal niet minder ongelijk zijn. En ze zullen harder meespreken aan de onderhandelingstafel... als het gaat over het vinden van een oplossing voor het Palestijnse probleem. We zijn nu kijken, Bertus, want dit is de analyse van inderdaad al van de gevolgen daarvan. Wij kijken hier zo, want we hebben de schermen aanstaan in de studio. Wij kijken naar het Tahirplein. Dan zien wij nog steeds mensen die uitzinnig van vreugde zijn. Ja, ja en daar is nog alle, alle reden voor. Dit is historisch. En uh, het is, uh, ik kan me zo ontzettend voorstellen hoe ongelooflijk blij... Ik heb ook zoveel vrienden die allemaal uitgelaten... Iedereen be, be belt elkaar, feliciteert mekaar. Het is ook heel ontroerend, vind ik, om te zien... die uitgelatenheid van zoveel jaren wacht men al op een verandering naar meer vrijheid. Altijd heeft men uh, maar gedacht van uh, die, uh, die, die, die moeten maar uh, onder dictaturen blijven. Onze stabiliteit in het Westen is belangrijk. Nou, vandaag is het antwoord gegeven. En dat antwoord klinkt als volgt. We gaan straks na zeven uur verder hier op Radio 1. We zijn in de lucht tot half acht met dit programma. En daarna avondspits, dus kunststof vervalt. Luister naar